7 uur. Het NOS-journaal. Doral Meegens. Parlement Cyprus stemt over aangepast reddingsplan. Rome maakt zich op voor inauguratie paus. En Nederlandse honkballers niet naar finale World Baseball Classic. Het parlement van Cyprus stemt vandaag over het financiële reddingsplan. Daarin staat onder meer dat spaarders van Cypriotische banken... een extra belasting moeten betalen. Veel Cyprioten zijn het daar niet mee eens. Gisteravond werd het reddingsplan nog gewijzigd. De Europese ministers van Financiën hebben Cyprus meer speelruimte voor kleine spaarders gegeven. Zometeen meer daarover in dit Radio 1-journaal. Marokkaanse jongens worden thuis drie keer zo vaak mishandeld als autochtone jongens. Dat staat in een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Tilburg, schrijft de Volkskrant. Volgens de onderzoekers zijn jonge Marokkaanse geweldplegers vaak zelf als kind mishandeld door hun ouders. Kindermishandeling verklaart ruim 50% van de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongens in criminaliteitsstatistieken, zeggen ze. De politie heeft foto's verspreid van een zwaar mishandeld slachtoffer van een overval in Hoger Heide. Het gebeurt niet vaak dat de politie ervoor kiest om foto's van slachtoffers openbaar te maken. In dit geval zijn de foto's ook nog eens zeer bloederig. De politie hoopt dat mensen die iets weten of iets hebben gehoord... naar de politie stappen als ze zien wat de overvallers hebben aangericht. Het is zeker niet de bedoeling om mensen te shockeren met de beelden. We hopen dat we ja, bij het zien van de beelden mensen begrijpen... dat iedere tip, iedere informatie die zij hebben... bij ons gewoon kan helpen voor het onderzoek. Het slachtoffer is een handelaar in vrachtwagens... die op woensdag 16 januari s ochtends thuis in Hogerheide werd overvallen. De drie overvallers waren op zoek naar geld... en sloegen de man op zijn hoofd en in zijn gezicht met een breekijzer. In de sint pietersbasiliek wordt vanochtend paus Franciscus geïnstalleerd. In Rome worden een miljoen mensen verwacht... onder wie staatshoofden en regeringsleiders. Namens Nederland zijn premier Rutte, prins Willem-Alexander... en prinses Maxima bij de inauguratie aanwezig. De kardinalen, onder wie de Nederlandse kardinalen Eik en Simonis... zullen de paus trouw beloven. De belangrijkste Syrische oppositiegroep heeft in Istanbul een premier gekozen die een Syrische interimregering zal gaan leiden. Winnaar Ghassan Hito kreeg 35 van de 49 stemmen. Correspondent Sander van Hoorn over Hito. Buitenland, eh, lang in Amerika gezeten, maar al vrij snel naar Turkije gegaan en zitten ze in die groep van eh, experts Syrië, zeg maar, die eh, proberen een regering te vormen. De Syrische nationale coalitie wil dat de interimregering zeggenschap krijgt over de gebieden die in handen zijn van de opstandelingen. Het plan voor een interimregering is omstreden. Critici vinden dat in een interimregering ook vertegenwoordigers van het huidige Syrische bewind moeten zitten.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 De Nederlandse hongballers zijn er niet in geslaagd... de finale van de World Baseball Classic te halen. De ploeg verloor in San Francisco met 4-1 van de Dominicaanse Republiek. Nederland begon goed, kwam al snel op een 1-0 voorsprong... maar in de vijfde inning sloegen de Dominicaanse hongballers toe... Ze kwamen op een 4-1 voorsprong en die gaven ze niet meer uit handen. Volgens verslaggever Theo Plachard kan Oranje het toernooi met opgeheven hoofd verlaten. Het mooie is ook, het is een relatief jong team. Dus bij de volgende World Baseball Classic, als ze dit zaakje bij elkaar houden... en nog wat aanvullingen erbij hebben, wellicht zijn ze dan een stukje sterker... en ook in staat om die finale dan wel te halen. In de finale speelt de Dominicaanse Republiek tegen Puerto Rico. Het weer nog veel bewolking, soms wat regen. In het noorden mogelijk ook natte sneeuw. Het is vrij koud, 3 tot 7 graden. En ook morgen weinig zon en wat winterse neerslag. ABB de hier staat ruim 20 kilometer file. De meeste files staan bij Rotterdam en Amsterdam. Op de A28 van Amersfoort naar Zolle staat voor Nijkerk 5 kilometer. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En daardoor ook een file op de A28 van Zolle naar Amersfoort. Voor Amersfoort 4 kilometer.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 Het NOS Radio in Journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 7 minuten over 7. Het ging fout in de vijfde inning. De arm van de werper wel wilde niet meer. Maar. maar de honbalpet heel diep af voor het Nederlands honkbalteam. Geen finale, wel een hele knappe prestatie van de Nederlandse honkballers op de World Baseball Classic. Hoort u zo meer over? Eerst naar de onrust rond Spaarders in Cyprus. Minister's van de Eurogroep hebben Cyprus gisteravond een klein beetje meer speelruimte gegeven. Spaarders moeten nog steeds voor een deel opdraaien voor het financiële tekort van de regering. Maar de verdeling tussen rijke en wat minder rijke spaarders, die kan wel worden aangepast. Ga naar Brussel, naar Europa-correspondent Tijn Sadé. En Tijn, zijn daarmee de ministers van de Eurogroep teruggekomen op wat ze van het weekend hebben afgesproken? Ja, zeker. Uh, wat je al zegt, hè, de regering op Cyprus... mag nu eigenlijk zelf op zoek gaan naar een betere verdeelsleutel. Waarmee dan uh, de kleinere spaarders zoveel mogelijk uh, worden ontzien. En de grote, vooral Russen en Britten met spaarrekeningen op het uh, eiland... Uh, dus wat harder worden getroffen. Dus uh, men komt er inderdaad op terug. In de verklaring die Dijsselbloem na telefonisch overleg... met zijn uh, collega-ministers uh, uit de Eurolanden gisteren naar buiten bracht... half uh, A4'tje, er staat ook de uitdrukkelijke wens om de kleine spaarders volledige garantie te geven. Nou, en daarmee wordt er eigenlijk opnieuw weer ook een beetje een dubbele boodschap afgegeven. Want je zegt dus niet... mensen op Cyprus uh, houden volledig uit de wind, die kleine spaarders. Dus... Uh, geen spaarheffing, dat sluit je dus niet uit. En tegelijkertijd zeg je, we hopen dat jullie dat eigenlijk wel doen. Terwijl je weet dat de kans daarop heel klein is op Cyprus. Dus toch weer een beetje een dubbele boodschap. Hmm. Hoe kan het toch dat dit op deze manier tot stand komt, Tijn? Uh, we hebben toch eerder gezien dat uh, als je onduidelijk bent... Uh, of misschien de verkeerde boodschap brengt... dat er heel veel onrust ontstaat en dat is nu ook weer gebeurd. Ja, er is heel veel kritiek al op geweest en uh, de kritiek ook op de verklaring van gisteren is er alweer. Hè. Uh, er is gewoon twijfel en er is wantrouwen. Dat is allemaal al gewekt uh, met de deal van afgelopen weekend. En eigenlijk met de verklaring van gisteren is het er niet beter op geworden. Dus veel kritiek op uh, het optreden van Dijsselbloem en zijn collega's in de Eurogroep. Ja, en ook zijn voorganger Juncker steekt het niet onder stoelen of banken dat hij dat plan veel te ver vond gaan. Laten we even naar hem luisteren. Dat man die bankeinlagen der kleinensparen van de eerste euro aan met een afgabe belegt. Houd ik voor sociaal on un ongerecht. Hij vond het volledig, sociaal volledig onrechtvaardig... dat ook de kleine spaarders, zeg maar vanaf 1 euro... ook zouden moeten meebetalen, Tijn. Ja, dan is bloem ook wel tot inkeer gekomen, zou je dat zo kunnen zeggen? Ja, nou, heel even nog over Jonker. Hij is niet mals, hè? over zijn opvolger Dijsselbloem. Hij zei gisteren ook ergens in een krant. Uh, ja, het was voor het eerst dat ik niet uh, bij de onderhandelingen zat. En dan zie je hoe het fout gaat. Allerlei lacunes. Uh, ja, Gemeen natuurlijk van Jonker. Maar uh, hij is niet de enige. Uh, Dijsselbloem zelf zal natuurlijk niet nu hardop zeggen dat hij spijt heeft. Maar nogmaals, de kritiek op zijn optreden is niet mals. Uh, de eurogroep heeft zijn gezonde verstand verloren. Dat zei de Portugese president. Dit zijn ex-Sovjet-praktijken, zei de Russische minister van Financiën. En nu ook uit de Eurogroep zelf is er een kritiek. De Oostenrijkse minister, die daar gewoon aan tafel zit met Dijsselbloem, die geeft nu toe dat het een vergissing is. Nou, er staat nu in de verklaring van gisteren de plechtige belofte dat deze operatie echt eenmalig is. Dat gaan we echt niet meer doen. Cyprus is een apart geval, maar ja, uh, dan wordt er weer gezegd, de geest is al, is al... Je bent dus kennelijk als kleine spaarder in Europa niet gegarandeerd, terwijl dat eigenlijk een heilige afspraak leek. Nou ja, uh, nogmaals, het wantrouwen is gewekt. Nou, de banken, dat staat ook in de verklaring, die blijven op Cyprus vandaag en morgen dicht. Dat geeft ook al aan dat niemand er vertrouwen in heeft. En dan is het dus afwachten wat vandaag het parlement op Cyprus uh, stemt. Tja, nou dat wachten wij af, Tijn, samen met jou en met journaliste Leonora Kok. Mevrouw Kok, goedemorgen weer. Goedemorgen. Is dit waar de Cyprioten op zaten te wachten? In ieder geval, um, maar ja, voor zover we nu weten, uh, het, het ontzien van, van de echt kleine spaarders. Nou, ik denk zeker dat het een, een deel van de druk van de ketel zal halen, want de meerderheid van de mensen heeft ongetwijfeld geen honderdduizend uh, op de bank staan. Ja. Dus die zijn uh, daarmee wel gered. Het gevoel van onbehagen en woede blijft toch nog wel dat uh, Cyprus als enig land op deze manier gepakt wordt. Dus dat zal niet helemaal uh, verdwijnen. En, maar ja, wat wel heel uh, belangrijk is als het toch een, uh, een soort van rust onder de gewone mensen weer neer kan dalen... van nou, mijn geld zal in ieder geval toch wel uh, zeker zijn... Alhoewel, wat uh, Thijs net al zei, kijk, uh, één keer wordt het aangepakt... en ze, de minister van Financiën garandeert hier ook... nee, het is een eenmalige actie, maak je geen zorgen, uh, dat gaat niet meer gebeuren. Nou ja, dat is natuurlijk iets als één keer gebeurt, kan het ook twee keer ja. gebeuren. Dus in die zin, 100 procent is het uh, niet. Maar ik denk wel een stuk druk van de ketel, dat zeker. Ja. ja, en wat wij ook begrijpen is dat het eindbedrag hetzelfde zal blijven. Dus dan zullen grote spaarders meer moeten aftragen, vermoed ik. Ja, dat is natuurlijk gelijk de crux waar het om gaat. Cyprus krijgt de bal teruggespeeld en zegt... nou, zorg maar dat je zelf met dat bedrag op tafel komt. Als alleen de grote spaarders aangepakt gaan worden... dan komt het al snel, heb ik gehoord, zo op een percentage van 18%... voor de rekeningen boven de 100.000. Ja, dat is natuurlijk ook niet een aanlokkelijk plan voor de banken... want die grote investeerders zullen daar niet blij mee zijn. En dus zijn ze nu... Koortsachtig eigenlijk in overleg om een soort van plan B op tafel te krijgen. Om op een andere manier wellicht dan alleen die grote spaarders aan te pakken geld binnen te krijgen. Want ja, waar het om gaat is nu die ruimte geboden door Europa om in ieder geval die, ja, die kleine 6 miljard binnen te krijgen. Uh, en ja, dat moet dus vandaag, uh, moet daar een mooi plan uitkomen. Als daar een mooi plan uitkomt. Dan wil de oppositiepartij die tot nu toe gezegd heeft... wij willen zo op dit plan zeker niet instemmen... erover denken om wel mee in te stemmen. Dus het zal nu heel belangrijk zijn om een goed plan te krijgen... om een meerderheid in het parlement rond te krijgen. En dan kan vandaag die stemming eventueel plaatsvinden... Als er geen goed plan is, ja, dan denk ik dat ze het ook nog over uh, vandaag heen trekken. En met die ruimte van nog twee uh, dagen met gesloten banken, denk ik dat daar ook voor bewust gekozen is om wat meer ruimte te hebben om zo'n alternatief uh, goed uit te werken. En dan straks met een, uh, ja, met een strak plan te komen wat door het parlement kan en waardoor de onrust... Uh, onder de mensen ook zoveel mogelijk ingedampt kan worden. Dus is maar af te wachten of uh, inderdaad het parlement erover gaat stemmen vandaag. Want de regering is dus nog met dat plan bezig. Aan de andere kant, u zei het al, die banken blijven nog gesloten. Uh, ga je dat op Cyprus vandaag ook merken in het dagelijks leven? Nou, ik denk voor het gewone mensen niet. Er is ook heel nadrukkelijk voor gekozen om de geldautomaten vol te houden. Dus het betekent mensen kunnen gewoon geld ophalen. Het maximum bedrag wat je normaal uit een geldautomaat kan krijgen. Maar het betekent dat niemand hier zonder cash hoeft te zitten. En je dus gewoon je boodschappen kan doen en je dagelijkse dingen kunt doen. Uh, en dat is ook echt een heel bewuste actie om te laten zien, nee er is genoeg geld, uh, maak je geen zorgen, we zijn bezig, we zijn het uitwerken, geen paniek, laat dat geld op die bank, het komt allemaal voor elkaar, geef ons de tijd om eruit te komen. En uh, ja, ik denk dat dat, uh, nou, de hoop is natuurlijk dat dat aan het eind van de dag duidelijk gaat worden. Leonora Kok vanaf Cyprus, hartelijk dank. Verslaggevers, correspondenten. Verslaggevers, Reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Ik zei het al, de honkbalwereld neemt de pet af voor Nederland. Halve finale werd vanochtend helaas verloren. Straks slagman Kalian Sams. En Paus franciscus wordt straks voor het eerst rondgereden in de Pauze-Mobiel. Daar zijn we natuurlijk bij op het Sint-Pietersplein. En Marno Remmers is vandaag al op zoek naar een mooi beeld... van de naamgever Sint-Franciscus, Marno. Ja, we hebben een prachtige gevonden, hè. Hier vlakbij stond een hele mooie... We zijn in Horsen, ligt niet ver van de Maas af. Ook niet ver van Nijmegen af. En uh, daar zijn we bij uh, het bedrijf Luminalis. En die kopen, uh, halen eigenlijk complete kerken leeg. Veel in België, veel in Frankrijk. En sommige van die spullen worden ook weer gebruikt in films, hè, begrijp ik? Ja, er zijn een uh, groot aantal regisseurs en... Uh... Mensen uit de filmwereld die hier al sinds jaar en dag hun uh, zitten. Ja, op die stoel van Paul de Leeuw, zag ik? Ja, een dat is al een hele poos geleden, maar hij heeft ooit eens geopereerd in een biegstoeljaar tijdens zijn uitzending. En ook die biegstoel kwam uiteraard van Fluminales. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat uh, kerken, kerk. Ja, de, de meneer Pastoor u met leden ogen ziet aankomen rijden. Nou, voor zover er nog pastoors zijn... Eh, vinden ze het niet allemaal even leuk wat er gebeurt. Dat natuurlijk. de kerkbestuurder natuurlijk met de vorkheftdruk naar binnen rijdt. <laughs> ja, nou, zo, eh, zo praktisch werken we nu ook weer niet... want vaak kun je met een heftruk helemaal dat gebouw niet binnen. Nee. Maar in principe ziet het er heel erg commercieel uit... Wij ontruimen wel heel discreet, dus we hebben daar onze principes bij. Maar ja, het is toch het leeghalen van een gewijd gebouw. En dat doet een heleboel mensen pijn. En ik heb daar ook veel gevoel ja, het bij. Is het is te het tegenovergestelde van inauguratie eigenlijk. Ja, het is eigenlijk inderdaad... Dan de, de... komt het weer uit elkaar halen. Ja, maar van de andere kant weten wij er weg mee en weten wij er raad mee. Door onze ondergrond en kennis weten we de weg terug naar gebouwen met een religieus karakter. Ja. Oh, wacht, hier staat hij. Kijk. Deze is uh, centimeter of 60 cm meter bijna. Hè? In 1,35. Deze Franciscus met ook weer die handen beschadigd. En dan een boek. Dat, de, de, met... Ja, beschadiging mag je niet zeggen. Hè. Dat zijn nee. de, de, de wonden van Christus. Hè. De, de, de wonden van ja, de stichting, ja. uh, Ook hier weer die schedel aan de voeten. Ja, het, uh, het, het, het beeld staat uh, als het ascetische uit. Hij is uh, de arme man met het uh, vergankelijke aan de voet, de schedel. Met uh, de, de uh, orde-reglementen in het boek beschreven in zijn linkerhand en met het kruis in zijn rechterhand... zoals die normaal ook afgebeeld dient Dit te worden. Dit zijn beelden die misschien populair worden. Uh, Franciscus was sowieso wel een heel populaire heilige. En uh, sowieso ook mijn uh, favoriet. Altijd u al bent geleefd. zelf ook een enorme Uw zoon, want u doet, het bedrijf samen. Uw zoon is meer de handelaar en u wilt eigenlijk zoveel mogelijk zelf houden, geloof ik. Ja, ik ben ook... Dus die hallen vol, het is één pracht en praal met... Goud en zilver uit de kerk. Met beelden, engelen. Alles erop en eraan. Uh, nog wel eens iets heel aparts gevonden? Uh, nog wel eens iets aparts gevonden. Uh, bij de ontruiming. Of, of, of, toen een ontruiming op het eind liep. mochten we ook even op zolder nog kijken. of er misschien iets van onze gating bij was. En daar vonden we achter een gordijntje. ondergeschoven echt een, een kardinaal in een glazen schrijn. De kardinaal was natuurlijk niet echt. maar uh, van was gemaakt. Maar een deel van zijn gebeente. was in die was een kardinaal verwerkt. Het was dus een hele grootschalige reliquie. En deel het deel van de benen verwerkt is het deel van het gebeente. Van het gemeente dus wu gebeente, ja. Wee gebeente. <lacht> in Horsse. Leuk voor in de woonkamer, nou? Ja. Goed. We zijn er natuurlijk ook bij vanochtend bij de inauguratie van de paus. Uh, Matthijs van der Wiel staat vanochtend op het sint Pietersplein. Hoe is dit dan op de weg? Edwin Gerritsen. Er zijn weinig bijzonderheden tot nu toe. Alleen bij Amersfoort loopt het vast op de A28 naar Zwolle... door het bergen van een vrachtwagen. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle staat tussen Knoopert Hoevelaken en Nijkerk... 6 kilometer file en de rechter rijstrook is dicht. S ochtends van 6 tot half tien het NOS Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. McDonald's van haar tweede CD kwam dit. Curious Thing. En dit was This Pretty Face. Bon Tidem, zeven minuten voor <laughs> half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journal. Het Nederlandse honkbalteam is er niet in geslaagd de finale van het prestigieuze World Baseball Classic te bereiken. De Dominicaanse Republiek versloeg Oranje met 4-1. Kalian Soms, die het winnende punt tegen Cuba binnensloeg, ging uit van de finale. Maar ja, dat liep anders. Ja, natuurlijk uh, teleurstellend. Je had uh, deze wedstrijd willen winnen. Het is vandaag niet gelukt, dus uh, ja, je voelt je er natuurlijk niet uh, lekker bij. Mag je wel zeggen dat het terecht is? Ah ja, ze hebben vandaag beter gespeeld dan wij, dus uh, ja, in dat geval kan je dat wel zeggen. Joh. Was dat het verschil? Ja, vind ik wel. Ze hebben een heel goed team. en uh, Dat hebben ze vandaag laten zien. Ze hebben heel goed gespeeld, goed gepitcht. En wij, wij waren vandaag wat minder. Ja, en ik vroeg, waar, waar zat het verschil in? Ja, slaan, uh, de pitching. Ze hadden alles vandaag. Defense, dus uh, het was gewoon compleet, zeg maar. Dat is wat jullie de afgelopen wedstrijden eigenlijk ook hadden, hè? Waarom brachten jullie dat vandaag niet? Of had het ook met de klasse van de tegenstander te maken? Nou ja, waarom bracht het vandaag niet? Ik bedoel, uh, je kan niet elke dag uh, een topwedstrijd neerzetten. En uh, vandaag is het helaas voor ons niet gelukt. En ja, het blijft gewoon een goed team waar je tegen speelt. Uh, wij, voelen zich, wij voelen ons niet minder goed dan zij. Maar uh, ja, zoals ik zei, ze hebben gewoon uh, goed gespeeld vandaag. Het toernooi zit erop. Uh, ja, hoe kijk je terug op dit toernooi? Ik bedoel, jullie, ja, jullie hebben weer uh, als Nederlands honkbalteam de boel op de kaart gezet, hè? Ja, ik kijk op, uh, terug op een heel mooi toernooi. Iedereen heeft uh, zijn job gedaan, zeg maar. En uh, ja, ik kan uh, met een opgeheven hoofd het uh, toernooi verlaten. En ik denk de rest van het team ook. Waar zit de rek nog in het team? Hoe kan dit team nog groeien? Um, ja, ik denk dat we sowieso bij elkaar moeten blijven als team zijn. Dat is wel belangrijk. Dat we kunnen bouwen en blijven bouwen. Um, ik denk uh, dat we een paar uh, pitches erbij zouden kunnen krijgen voor, voor het volgende toernooi. Het zou mooi zijn. En ja, daarnaast, gewoon blijven presteren. Hoe we hebben gepresteerd de afgelopen jaren. Kanjan Sams. Voor startend werper Diego Mark Markwell. had het de wedstrijd van zijn leven moeten worden. Het ging ook goed. Tot de vijfde inning. Ondanks die inning heeft hij toch nog een tevreden gevoel. Ik denk uh, het is toch goed gegaan. Ik denk uh, die jongens hebben heel goed gespeeld vandaag. slag waren ze een heel goede ploeg. Je ziet het verschil tussen uh, een slagman bijvoorbeeld van. Uh... Amateur baseball en een slagman die Major League speelt. En je, ziet, je zag er gelijk vanavond en met de scheidsraak. Die slagzone was zo klein. Dus uh, weinig ruimte voor, om fouten te maken. Ja, moest je constant op je tenen lopen? Zeg maar. Ja, ik moest constant op mijn tenen lopen. Toen we de 1-0 hadden, wil ik zo lang mogelijk geen fout maken. Maar ja, in de laatste paar innings probeer ik te perfect te zijn. In plaats van die bal gooien gewoon op de randjes. Maar ja, het is gebeurd. En daarom zie je, die jongens zijn allemaal Major Leaguers. En het is niet voor niks dat ze... Ik denk de beste ploeg is van het hele toernooi. Ja, je gooit vier innings heel erg sterk. Dan komt de vijfde inning. Ja, dan gaan ze hier raken. Hè. Hoe is dat? Hoe Voel je dat aankomen? Nee, ik voelde dat niet aankomen. Ik denk uh, bij de eerste dubbel had ik een goede pitch gemaakt. De jongen was gewoon, zat erop te wachten. was een beetje hoog wel, maar dus hij kreeg een goede barrel op het. En daarna kwam ik heb een goede bal gegooid. Maar ik denk, ja, hij zat erop te wachten. Dus uh, zie je verschil gelijk je nog een dubbel. En daarna heb ik een paar ballen lieten hangen met de 3 om 2 bij Reyes. Dat die die hongslag, die bloepers sloeg aan het middenveld was wel een beetje balen, want het was wel een goede pitch op zijn handen. Maar ja, toch niet gelukt. En, ja, en daarna kregen we wel een hongslag tegen. Ja. Ben je misschien een beetje te lang blijven staan? Had je iets eerder van de heuvel gehaald moeten worden? Oeh, dat kan ik niet antwoorden. Is denk ik denk voor de manager, maar ja, ik was niet, uh, ik voelde mezelf niet in problemen komen. Ik was niet, ook niet moe. Ik denk gewoon een paar ballen gewoon proberen te perfect te zijn met man op de honk in plaats van gewoon de bal gooien. Is het ook dat ze je door hadden? Ze hadden je allemaal al een keer gezien? Ja, ik denk uh, ze hadden wel een paar ballen, al die ballen gezien... dat ze op een gegeven moment dat die ballen gooiden... en stonden ze wel erop te wachten. Zie je het verschil tussen een major league slagman en een amateur slagman? Ja. Dus al met al kan je toch zeggen... Ja, dat zij vandaag terecht sterker waren en terecht gewonnen hebben. Ja, ik denk dat ze waren vandaag terecht sterker Ze hebben heel goed, heel goed gepitcht en heel goed uh, geslagen. Dus uh, ja, we hebben ons best gedaan en we hebben de beste wedstrijd beste, gespeeld tegen hen. Maar ja, we kwamen toch wel tekort. Startend werper van het Nederlands Honkbal elf, oh, in honkbalteam, Diego, maar Mark wel hoorde u en Han Kok sprak met hem.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 Half acht, hier is Dorald Megens met de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, het parlement van Cyprus gaat vandaag stemmen over het financiële reddingsplan. Tenminste, de regering van Cyprus gaat met een plan komen. Daar wordt nu achter de schermen over gepraat. Daarover moet vandaag worden gestemd. In het plan staat onder meer dat spaarders van Cypriotische banken... een extra belasting moeten gaan betalen over de hoogte van die belasting. Daarover moeten ze nog praten. Marokkaanse jongens worden thuis drie keer zo vaak mishandeld als autochtone jongens, meldt de Volkskrant op basis van een onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Daaruit blijkt dat één op de vijf Nederlandse jongens wel eens te maken heeft met grof geweld. Bij Marokkaanse jongens was dat één op de drie. Volgens de onderzoekers verklaart kindermishandeling ruim 50% van de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongens in criminaliteitsstatistieken. In de Sint-Pietersbasiliek wordt vanochtend Paus Franciscus geïnstalleerd. In Rome worden een miljoen mensen verwacht, onder wie staatshoofden, regeringsleiders. Namens Nederland zijn premier Rutte, prins Willem-Alexander en prinses Maxima bij de inauguratie. Zometeen in het Radio 1 Matthijs van der Wiel die staat op het Sint-Pietersplein in Rome dat inmiddels al vol is gestroomd met pelgrims. Vorig jaar zijn meer huurders uit hun huis gezet dan in 2011. Het waren er ruim 6700, 10 meer dan het jaar ervoor. Blijkt uit een enquête van woningcorporatie Koepel Edes. Bij ruim drie kwart van de ontruimingen was een huurschuld de oorzaak. En veel corporaties verwachten dat vanwege de crisis het aantal huishoudens met een huurachterstand van meer dan drie maanden verder zal stijgen. En dat dus ook het aantal huisuitzettingen weer zal oplopen. En we hoorden het net vlak voor de reclame. Het is de Nederlandse honkbalers niet gelukt de finale te bereiken... van de World Baseball Classic. Ploeg verloren in San Francisco met 4-1 van de Dominicaanse Republiek. In de finale spelen de Dominicanen tegen Puerto Rico. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weerplaza.nl Op veel plaatsen is het bewolkt, maar op sommige plaatsen schijnt ook even de zon. Het is eerst fris met op sommige plaatsen temperaturen onder nul. In het noorden blijft het ook fris. 3 graden wordt het daar maximaal. In het zuiden kan het 7 graden worden. Het zuiden heeft de meeste kans op wat regen. Later volgt ook het midden van het land. In het noorden blijft het overwegend droog. We zien flinke verschillen in de wind. Noord-Nederland heeft een oost- tot noordoostenwind. Matig tot vrij krachtig, 3 tot 5. En in het zuiden staat veel minder wind. En die waait uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen is het 3 tot 5 graden frisse boel met overal een noordoostenwind. Bewolking overheerst en af en toe valt er wat regen of natte sneeuw. En dan de donderdag en de vrijdag wel wat meer zon. Vaker droog, maar het blijft koud. 3 tot 6 graden is het overdag. En in de nacht vriest het een paar graden. Verkeersinformatie Edwin Gerritsen, vertel. Er zat 60 kilometer file. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. De meeste files staan in de Randstad. Op de A15 Europoort Rotterdam staat voor Knopendvaanplein 2 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil. De linker rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Hoeverlaken en Nijkerk 8 kilometer...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 Vijf over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Sint-Pietersplein stroomt vandaag weer vol voor het eerste rondje rond de kerk van de paus. Franciscus in de pausmobiel. Winnaar staat al vast. Martijs van der Wiel is op het plein en volgt hem op de voet. Wie weet stapt hij wel uit en gaat hij lopen. Eerst ander nieuws. Een van de beruchtste krijgsheren van Afrika heeft zichzelf aangegeven. Dat gaat om Jean Bosco Nkanga. Die al jaren gezocht werd door het internationale strafhof... vanwege zijn misdaden in Congo. De Terminator, zoals zijn bijnaam luidt... zit in de Amerikaanse ambassade in Rwanda. En van daaruit zou hij zo snel mogelijk naar Den Haag willen... naar dat internationale strafhof. Afrika-correspondent Koort um, die uh, Tanga, wat heeft hij allemaal op zich geweten? De aanklacht bij het strafhof in Den Haag die gaat goed deels over zijn tijd als militieleider in Noordoost-Congo. Dat is in de regio Itui in 2002 en 2003. Hij zou daar kinseldaten hebben uh, gerecruiteerd met de al in Den Haag veroordeelde krijgsheer Thomas Lubanga. Daarna trok hij zuidwaarts en werd leider van een andere militie in het oosten, in de Kivu-regio. En daar beging hij opnieuw misdaden tegen de menselijkheid en leidde bijvoorbeeld een operatie in het dorp. Werk wie Waar 150 burgers uh, werden afgeslacht. twee, drie jaar geleden. En daarna, en dat is eigenlijk het curieuze van deze zaak. van Bosco in Taranda, daarna sloot hij in 2009. een vredesdeal met de Congolese regering. En toen kon je hem opeens uh, zien in, in, in Goma. Kon je de aangeklaagde oorlogsmisdadiger. in de oostelijke stad Goma zien. waar hij aan het tennissen was. of in een restaurant zat. Hetzelfde restaurant waar bijvoorbeeld. Uh, vertegenwoordigers van de VN aanwezig waren. En hebben het niet. Niet gearresteerd door de soldaten van de VN die ruimschoots aanwezig zijn en waren in Goma. Uh, maar goed, dus uh, Koert, een machtig man met wel degelijk bloed aan zijn handen. Waarom meldt hij zich nou vrijwillig bij de Amerikanen? Ik weet het niet, is een raadsel voor ons nog. Hij meldde zich bij de Amerikaanse ambassade in Rwanda. Rwanda steunde hem vroeger, nu niet meer. En het heeft er alles schijn van dat hij voor zijn leefde, leven vreesde, dat hij bang was voor een aanslag door de Rwandese geheime dienst op zijn leven. En dat hij zich veiliger voelt bij de Amerikanen, althans in hun ambassade in Rwanda. En uiteindelijk ook veiliger in Den Haag. Um, hij was betrokken bij uh, de rebellenbeweging M23 hè, die de dood en verderf uh, zaait in Congo. Kan jij je voorstellen dat zijn vertrek um, op de een of andere manier gunstig zou kunnen uitpakken voor Congo? Oh ja, zeker. Bosco Ntaganda uh, verbrak de vredesdeal uh, met de Congolese regering uit 2009. Hij begon vorig jaar weer te vechten. Maar intussen zijn er... Uh, binnen die rebellenbeweging M23 zijn er uh, gevechten uitgebroken. Eigenlijk is de beweging in twee gesplitst. De factie van Taganda, die wilde doorvechten tegen de Congolese regering. Maar hij werd vorige, de afgelopen weekend verslagen. Is daarna vermoedelijk naar Rwanda uh, gevlucht. De andere factie van M23, die overlegt op dit moment in Oeganda met de Congolese regering. En wil binnenkort een vredesdeal uh, sluiten. Dus uh, het vertrek van Taganda. Uit de regio kan heel, wel, uh, heel goed leiden tot vrede, althans vooralsnog vrede in Oost-Congo. Ja, Moeten de Amerikanen hem wel uitleveren aan het uh, internationaal strafhof in Den Haag? En daar werken ze dus niet aan mee? Zouden ze het toch doen, denk je? Ja, Rwanda is ook geen lid hè, van het strafhof nee. in Den Haag. Nee. Uh, als Rwanda meewerkt... Amerika heeft gezegd hem te zullen uitleveren, inmiddels. Als Rwanda meewerkt, neemt Rwanda daarmee een groot risico. Want Rwanda steunde destijds altijd Ntaganda in Congo. En wanneer Ntaganda nu gaat praten in Den Haag tijdens zijn rechtszaak... zouden er wel eens heel interessante en pikante details... over de Rwandese steun aan hem en de destabilisatie van Rwanda in Oost-Congo heel interessante details naar buiten kunnen komen... tijdens die rechtszaak tegen het Aranden. Goed Linda over deze beruchte krijgsheer uit uh, Congo. Dan de inauguratie van de nieuwe paus. Paus Franciscus um, zal vandaag officieel de Rooms-Katholieke Kerk gaan leiden. En heeft aangegeven de paus van de armen te willen zijn. Daarom heeft hij ook voor de naam Franciscus gekozen. Laten we even teruggaan naar hoe hij dat uh, vorige week tegen journalisten zei. In relazione ai poveri ho pensato a Francesco d'Assisi Assisi e Francesco è l'uomo della pace e così è venuto il nome nel mio cuore. Met het oog op de armen ontraden hij zijn landgenoten naar Rome te komen... voor zijn intronatie, zoals dat officieel heet. Maak geen dure reis naar Rome, doe het niet... geef het geld aan de behoeftigen, was zijn boodschap. Maar er is slecht naar hem geluisterd. Binnen mum van tijd waren alle vluchten van Argentinië naar Rome volgeboekt. Door Argentijnen, die vandaag bij de inauguratie van Franciscus aanwezig willen zijn. Ze hebben allebei de blauw-witte Argentijnse vlag bij zich... Met stokjes. Hij pakt hem uit. Bastante grande. De bandera. Ze komen vast het sint pietersplein verkennen op de avond voor de Grote Dag. Een ouderstel. De Buenos Aires, Argentina. Speciaal voor deze gelegenheid naar Rome gekomen. Nee, benen op de Buenos Aires, Barcelona. Via Barcelona gevlogen want de rechtstreekse vluchten die waren meteen al volgeboekt. geboekt. En waarom heeft u ervoor gekozen om die reis te maken? Het Is zo'n mooie verrassing dat hij werd gekozen. Om hem te begeleiden, zegt ze, maar hij had nog zo duidelijk gezegd: doe het niet. Geef het geld liever uit aan de armen. Blijf thuis. Oh. Ja, hij was net te laat We met die oproep, want ze hadden toen al geboekt. Niet alleen zij, maar zoveel katholieken kochten meteen een ticket. Ja, het geld voor de reis was toen al uitgegeven. U kunt het goed maken door hetzelfde geld dat u uitgeeft... aan deze dure trip naar Rome ook nog eens een keertje aan de armen te storten. Het zijn twee dingen het zijn twee verschillende dingen. una betekent niet dat Ze geven altijd. En wat gaat u roepen als u hem ziet? Viva el papa, viva Francisco. Verslag even, Matthijs van der Wiel. Die is al op het Sint-Pietersplein. Uh, nou, we hoorden dit van gisteravond. Matthijs, hoe is het nu bij jou? Nou, er zijn wel veel meer Argentijnen die niet gehoorzaam zijn uh, aan de nieuwe pauze. Hoor. Want gisteren waren het er twee, nu zie ik overal, van die Argentijnse vlaggen, Braziliaanse vlaggen uh, uit allerlei landen. Stromen ze hier uh, over de straten van Rome richting het Sint-Pietersplein, wat heel snel volloopt. En uh, ik heb schattingen gezien tot een miljoen mensen die hier verwacht zouden zijn. Nou. Dat lijkt me misschien niet zo verdreven. Maar ook al zijn het er minder, toch is het dan nog steeds een heel groot evenement hoor. Kijk, in Nederland vinden wij dat misschien een beetje een rariteit, de paus wat hier allemaal gebeurt. Maar hier noemen ze het het grootste spektakel van de wereld. En ze zijn er trots op. Door al die mensen die hier naartoe komen, maar ook vooral ook omdat er dan 130 uh, delegaties uit het buitenland zijn. Staatshoofden, presidenten. Ze vinden dat ongelooflijk belangrijk wat hier gebeurt. Ze zeggen het Sint-Pieter... Is het centrum van de wereld. Ja, drie weken geleden was jij daar ook Matthijs, bij de laatste audiëntie van zijn voorganger, Paus Benedictus. Hoe anders is het nu vandaag? Uh, de setting is hetzelfde: het plein, de ochtendzon, uh, al de gelovigen met hun vlaggen, de nonnetjes, de priesters die hier naartoe komen. Maar dat is wel eigenlijk uh, de enige overeenkomst, want uh, de sfeer rondom deze paus is echt compleet anders. Uh, de manier waarop hij omgaat met de mensen hier en hoe ze van hem houden. Ik had drie weken geleden veel mensen gesproken... en vooral het indruk dat ze uit plichtbesef hier naartoe kwamen. Niemand had het over de liefde voor deze man, dat ze echt ook zo weg van hem waren. En wat me vooral opgevallen is de afgelopen dagen hier in Rome... is dat de stad plat gaat voor deze, voor deze Franciscus. Um, en dat is niet alleen omdat hij grappen maakt en omdat hij van voetbal houdt. Het is zijn hele stijl. Ze zeggen het nu ook hardop. Die vorige paus, daar heb ik eigenlijk nooit van gehouden. Dit is echt onze man. Romeinen zeggen dat mensen die hier naar het plein komen... wat dat betreft een hele andere manier uh, van, uh, ja, van hier aanwezig zijn. Het, het gaat echt om hem. Men is gek op hem. Dat hoor je iedereen zeggen. En, uh, en, en hij, hij komt ook... Op, op, op een andere manier over. Hij gaat praatjes aan met mensen. Hij schudt handen. Dat afstandelijke, dat is helemaal weg. En dat vinden ze geweldig hier op het plein. En kijken of ze er vandaag dichtbij kunnen komen... want de paus zal zich ook op het plein laten zien... in zijn pausmobiel. Maar wie weet, Martijn van der Wiel zal in de buurt blijven. In de ochtend en avondspits... het NOS Radio 1-journaal. Dadelijk dus praten we met Rutger Kriek. Hij is fiscalist op Cyprus... En hij maakt zich zorgen over zijn werk daar. Maar eerst Tom van het Hek. Want Tom, goeiemorgen. goeiemorgen. Uh, we moeten goeiemorgen. het natuurlijk nog even over de honkbalwedstrijd hebben. Nederland verloor die halve finale ja. van de Dominicaanse Republiek. Um, honkbalbond, want uh, natuurlijk toch wel goed gepresteerd heeft. Honkbalbond had goed gedaan het laatste jaar. Ja, dat is toch echt een bijzondere prestatie. Want je bent natuurlijk nu geneigd te zeggen, ja, uitgeschakeld en uiteindelijk van een groot land verloren. Maar als je ziet hoe weinig honkballers wij hebben en hoe groot die sport mondiaal is... en de landen waar we tegen gespeeld hebben, dan is het echt een hele bijzondere prestatie. Te meer daar je uh, moet zien dat er een groot aantal van deze spelers ook gewoon in Nederland is opgeleid. En die Honkbalbond heeft een groot aantal jaren geleden gezegd... we gaan een aantal opleidingscentra starten. Er zijn er zes van door heel Nederland regionaal. Waar kinderen die willen honkballen al heel vroeg goed kunnen leren honkballen. En het is uh, bijzonder en uh, Robert Eenhoorn, zijn naam valt natuurlijk veel, maar dat is echt de grote man achter dit uh, succes. Want ja, die heeft uh, die mensen allemaal opgeleid en dat duurt jaren eer dat uh, vruchten afwerpt. En Robert Eenhoorn is misschien niet geheel toevallig overigens ook een van de grootste Feyenoord fans die er in Nederland bestaan. En dat maakt het bruggetje ook naar die zeven spelers van Feyenoord die je nu in de selectie terug ziet. En kijk naar de selecties van Jong Oranje en andere opleidingsteams in Nederland. En dan zie je ook, ook daar dat opleiden loont. En, ja, dat als je daar goed, goed mee bezig bent, uiteindelijk ook economisch loont. Maar eh, zowel Robert Eenhoren, de Nederlandse Hongbalbond, als Feyenoord zijn voorbeelden ervan. En interessant is ook bij beide dat het eigenlijk met beperkte budgetten gebeurt. Dus toen het geld een beetje opraakte, werd men heel creatief om te kijken hoe kunnen we dan wel bijblijven. Dus misschien dat eh, armoede soms loont, om dat even heel populair zo te zeggen. Ja, maar als, als opleider toch loont, waarom gebeurt het zo weinig Tom? Ja, Omdat het is, kopen kan? De moeilijke combinatie is er eentje tussen geduld en geld. Die is in vele geledingen van onze samenleving lastig te maken. En opleiden is lastig, want je begint nu en je krijgt over zes of acht jaar daar de revenue van. En je moet je voorstellen, er zit ook in psychologisch opzicht voor trainers wel iets bij. Want die, die werken ook jaren in de luwte en niemand weet iets van ze, zeg maar. Dus het vereist een heel ander soort instelling. En je moet er echt inderdaad kosten gaan voor de baat uit. Het is echt een investering. Er is ook geen zekerheid, want je gaat wel opleiden. Maar je weet natuurlijk uiteindelijk niet wat je er precies voor terugkrijgt. Dus daar zit een echt een heel gedachtegoed achter. Maar ik denk dat heel veel Nederlandse sportorganisaties in allerlei geledingen... Is ...goed zouden moeten kijken naar wat er bijvoorbeeld bij Feyenoord... ...en in dit geval ook bij Robert Eenhoorn en de Honkbalbond gebeurd is. En dan zouden ze misschien eens vandaag moeten starten... ...zodat wij als we in 2028, want Wenen wil het niet... Die ...misschien toch de Olympische Spelen krijgen... ...dat wij dan heel veel goede Nederlandse sporters hebben. Maar alle gekheid op een stokje opleiden loont. Het is heel lastig, geld longt altijd, maar op de lange termijn... Blijkt hier maar weer eens, ondanks de uitschakeling van de honkballers, dat opleiden toch de aller, allergrootste brug is naar succes. Amen. Tom van het Hek, dankjewel. Verkeersinformatie bij de AWB, Edwin Gertem. Het is niet drukker dan. Gebruikelijk op dinsdag. Er staat 70 kilometer viel in totaal. De meeste files staan in de Randstad. Er zijn weinig opvallende zaken. Alleen de file op de a 28 Amersfoort richting Zolle valt op. Tussen Knoop het en Nijkerk staat 5 kilometer. Er is vanochtend een vrachtwagen geborgen. Die was vannacht van het talud gereden. Maar de weg is nu weer vrij. Wij krijgen zojuist het bericht binnen dat het parlement van Cyprus... waarschijnlijk toch niet zal uh, instemmen met de omstreden belasting op spaargeld... die als voorwaarde geldt voor Europese financiële steun voor het land. Het parlement van Cyprus staat niet achter de spaartax. Dat is een bericht dat zojuist binnenkomt via Reuters. Wij houden u op de hoogte. En we hebben zo dadelijk al contact met Cyprus. Na Eric Clapton, Gotta Get Over, komt van zijn cd Old Sark.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 Negen minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het laatste nieuws uit Cyprus is uh, dat het Cypriotisch parlement... waarschijnlijk niet zal instemmen met de omstreden belasting op spaargeld. Um, dat heeft de regeringswoordvoerder uh, Stalinides gezegd op de Staatsradio. Um, wij gaan nu praten met een zakenman op Cyprus. Um, Rutger Kriek, hij heeft op Cyprus een fiscaal advieskantoor. Ik moest even op zoek naar de naam van dat kantoor. En meneer Kriek, goedemorgen. Equation Corporate Services heet het. Ja, dat klopt. Wat, dat klopt. Doet, u, wat doet uw bedrijf op Cyprus? Wij verlenen fiscaal advies aan bedrijven en particulieren... die hun activiteiten structureren via Cyprus. Uh, wat, wat, wat, wat, wat, wat bedoelt ook... u daarmee, hun, hun activiteiten structureren via Cyprus? Nou ja, je kunt hier een houstervennootschap opzetten... om... Investeringen in deelnemingen te houden. Zodat je daar belastingtechnisch ja, andere activiteiten opzet hier. Reddingactiviteiten, ja. financieringsactiviteiten. Zodat je daar uh, een interessant belastingtarief voor betaalt? Ja, onder andere, ja. ja. En ik kreeg nou weer het afgelopen weekend dat reddingsplan in elkaar gesmeed. Gisteravond uh, wordt dat dan weer aangepast door de Eurogroep, de ministers van Financiën. Ja. Hoe, kunt, u, kunt u een beetje aangeven hoe groot is de onrust nu in de financiële fiscale kringen op Cyprus? Ja, die onrust is groot helaas. Ik kan het niet mooier maken. Het is met, name, met name is het probleem nu dat de onzekerheid voortduurt. Kijk, ik heb een aantal weken geleden zelf gezegd... tegen, tegen diverse cliënten en, en, en, ook, en ook andere partners dat alles beter is dan onzekerheid. En je had, voordat die top bij elkaar kwam, had je onzekerheid. En nu is die top voorbij en nu is er nog steeds onzekerheid. Ja, dan dus, helpt, het, ja. helpt het ook niet dat de regering en parlement er nu niet, uitkomen, niet uit lijken te komen. Want dat zijn de berichten. Nee, dat helpt ook niet. Maar aan de andere kant, als je, als je bekijkt welke regeling wel acceptabel zou zijn, lijkt te zijn, voor het parlement... Ja, dat is ook niet de oplossing die de rust terugbrengt. Dus wat er ook gebeurt, het Zuidparlement accepteert de oorspronkelijke regeling. Of het parlement komt met een nieuwe regeling, de onzekerheid blijft voortduren. En dat is gewoon niet goed. Hmm. Hoe reageren uw klanten? Want um, zoals het er nu naar uitziet, zouden de spaarders in ieder geval boven de 100.000 veel gaan betalen. Um, en onder mm -hmm. 100.000, ja, dat is toch niet helemaal duidelijk hè, hoeveel daar betaald gaat worden. Maar ik neem aan dat uw klanten relatief veel uh, te, te, te stallen hebben op Cyprus. Nou ja, ik ben wat dat betreft in de gelukkige omstandigheid dat mijn bedrijf niet lang geleden is opgericht. Dus de klanten die ik heb, dat zijn ook cliënten die hun vennootschappen niet al te lang geleden hebben opgericht. Dus in het gros van de gevallen staat er nog niet zoveel geld op de bankrekeningen van die nee, vennootschappen. Okay. Dus ik heb niet heel veel klanten aan wie ik wat heb uit te leggen. Ik heb er wel enkele, maar... Ik vind het op dit moment moeilijk om uit te leggen wat er precies gaat gebeuren. Omdat er nog niet een definitieve regeling is. Nee, nee en dat maakt het natuurlijk extra onzeker. Wij spraken, ja. uh, spreken u graag nog een keer, uh, meneer Kriek. Zullen we dat afspreken? Want we zijn erg benieuwd uh, ja, hoe het verder zal verlopen vandaag en misschien ja. ook morgen. Spreken ja, we u uh, misschien morgen wel weer. Bedankt voor nu. Okay. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ja, natuurlijk ook veel over Cyprus. Als je de site bijvoorbeeld opent van Cyprus Mail, is het eerste wat je ziet een foto van een glimlachende Jeroen Dijsselbloem. Of is het meer een grimlach? De krant publiceert de verklaring van de ministers van de Eurogroep... na het telefonisch overleg gisteravond. Ministers, onder het voorzitterschap van Dijsselbloem... willen dat de kleine spaarders nu toch echt worden ontzien. Het Cypriotisch parlement zal waarschijnlijk niet instemmen... we zeiden het al, met de omstreden belasting op spaargeld... die als voorwaarde geldt voor Europese financiële steun voor het land. Het heeft een regeringswoordvoerder gezegd op de Staatsradio. We herhalen het nog maar eens. Zo direct meer daarover met onze economieverslaggever Eva Wiesing. Zij is op Cyprus. Ook andere nieuws natuurlijk. Volgens de Telegraaf zijn overal in het land boze Turken protest op touw aan het zetten... tegen de opvang van Turkse pleegkinderen bij homoparen en christelijke gezinnen. Na de eerder aangekondigde demonstratie in Rotterdam zouden de acties worden gehouden in Lelystad en Den Haag. Lokale autoriteiten bereiden zich op alles voor. Volgens Vlaamse media richt Turkije nu ook de pijlen op België. Turkije vraagt de Belgische overheid om Turkse kinderen niet meer bij Belgische pleeggezinnen onder te brengen. België zegt niet aan de eisen te kunnen voldoen. Agentschap Jongerenwelzijn zegt geen rekening te kunnen houden met nationaliteiten. De jonge automobilist is een snelle leerling. De Telegraaf schrijft dat het rijexamen voor 17-jarigen een groot succes is. 56% van de leerlingen slaagde in één keer. En daarmee scoren ze beter dan andere leeftijdsgroepen. Het zit de marsverkenner Curiosity niet mee. Volgens het persbureau AP kan het sinds dit weekend geen stenen meer pakken, foto's maken of rondrijden door een softwarefout. Begin deze maand waren er ook al problemen door een overdosis aan straling. Op Twitter, als je daar kijkt, zie je dat verschillende mensen wakker zijn gebleven voor het hongbal afgelopen nacht. Ja, onze eigen sportslaggever, Jeroen Elshoff natuurlijk, die twitterde een paar uur geleden even met een gastoeter uit het raam hangen om de buurt wakker te maken. Hashtag WBC 2013 zijn nog geen klachten binnengekomen dat hij het ook echt heeft gedaan. Zijn aanmoediging heeft trouwens niet geholpen. Nederland verloor dus, heeft u gehoord tot de teleurstelling van Michel de Kort. Ik dacht altijd, wanneer je wint van Cuba, dan ben je automatisch wereldkampioen. Helaas. Paul de Leeuw stopt aan het eind van dit televisieseizoen met zijn shows op zaterdagavond. In een interview met het AD zegt hij dat Nederland 1 op dat tijdstip iemand anders nodig heeft. Mijn manier van zaterdagavond televisie maken is op zijn retour. De Leeuw begon die zaterdagavonden in 1991 alweer met de schreeuw van de Leeuw. In die show introduceerde die Bob en Annie de Rooij. Hallo boppers, welkom bij mij thuis. We zitten hier thuis omdat ik ga demonstreren hoe het is om te barbecueën. ...in de zomer. Gaat u dus missen. Eind van het televisieseizoen houdt u er mee op. Straks na acht uur na het bulletin... waarin u uitgebreid bijgepraat zal worden over Cyprus. gaan Wij het hebben onder andere over een spectaculaire treinroof in Frankrijk... ...door tientallen jongeren. Blijf luisteren. Het is goed dat de spaders in Cyprus meebetalen aan de redding van het land. Het land is net als Griekenland, net zo corrupt. En nu worden ze een keer aangepakt... Ze hebben gigantisch kunnen profiteren van het gunstige belastingklimaat. Als het probleem zit dat mensen niet via de belasting bijdragen... dan moet je dat systeem reorganiseren. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Iemand moet de rekening betalen. Ik vind redelijk dat de spades ook een deel betalen. En uw mening die telt. Of ze hebben het niet door, of ze willen het niet stappen. Maar dit hoort niets op. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws... Van alle kanten. Kijk eens. Wow, mooie laarzen. Nieuw? Ja, gekocht van mijn energierekening. Je energierekening? Aha. Maak van je energierekening een bespaarrekening. Kijk wat anderen besparen op energie en wat ik jou kan opleveren op current.nl. Met een Q. Current. Besparen op energie kan makkelijk. Ik ben Henk Schiefmacher.